Twee uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De politie is in de Hoekse Waard op zoek naar een vermist echtpaar. Het oudere stel was vertrokken van een feest in Ridderkerk... en was op weg naar Strijen, maar kwam daar niet aan. Bij de Heinenoordtunnel op de A29 zijn ze voor het laatst gezien. Dus ergens tussen de tunnel en Strijen is er mogelijk iets gebeurd. Verschillende politieeenheden zijn nu op zoek... naar de zilvergrijze Volkswagen Golf van het echtpaar. En er is ook een burgernetoproep verspreid.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 Aan voor een driedaags bezoek. Op het WK Indoor Atletiek heeft Nadine Visser... verrassend brons gewonnen op de 60 meter horde. De eerste en tweede plekken waren voor Amerikanen. Ook Sivan Hassan kwam in actie. Zij verdedigde haar wereldtitel op de 1500 meter... maar moest genoegen nemen met brons.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 Welkom terug bij de wereld van BNM Vara. We zitten midden in een reis om de wereld via de radio. En in het eerste uur kwamen we al langs Bolivia, Frankrijk en Amerika. Maar tot drie uur reis ik nog verder naar Argentinië, Zwitserland en Colombia. We gaan het dit uur nog hebben over homofobie, complimenten en dierennieuws in het buitenland. Dat straks. Maar nu eerst stel ik je even keurig voor aan mijn correspondenten van dit uur. Mout, het is hier werkelijk ijs en ijskoud. Niet ja, ook in de studio, maar ook buiten. Hoe is dat in Argentinië? Oh, ik ben zo jaloers. Het is hier denk ik 32, 33 graden. En dat is niet lekker. Nou, dat is niet lekker. Ik denk <laughs> dat de mensen hier gek worden dat jij dit zegt. Ja, ik word gek hier. Ik word gek van al die ijs- en schaatsfoto's. Ik ben echt heel erg jaloers. Ach, ach, ach. Nou, het, het is wel wat cooler dan de afgelopen tijd, toch? Ja, ik geloof Het was eerst zeg maar 42 graden. Dus we zijn dan uh, 10 graden naar beneden gegaan, maar. Nog steeds is het wel vrij uh, drukkend en benauwd. En, uh, waar Nederlanders ook altijd weer van houden, benauwd weer. Ja. Dus uh, ja, van mij mag het nu wel uh, klaar zijn. Gaat het ook uh, kouder worden de komende tijd of blijft het uh, gewoon dit? Nou ja, we beginnen nu uh, rustig aan de herfst. Dus het zou in principe wel wat koeler uh, moeten worden, zeg maar mid-twintig mid of zo. Uh, dus op zich... Uh... koud. Ja, hoop ik dat het snel gebeurt. Jij ja, koud, en we gaan de mutsen en de banden aan. <laughs> Hoe ziet een Argentijnse herfst eruit? Ook uh, uh, bruine bladeren? Herfststukjes, uh, ja, kastanjes. Uh, kastanjes, niet echt. En meestal toch wel weer een barbecue. En, uh, maar uh, ja, mensen hebben het hier heel gauw koud. Dus mensen vinden. Al voor een maandje of zo zie je mensen echt met lange mouwen... en truien en broeken en jassen aan... terwijl het dan serieus nog 25 graden is. Ja, ja. nou ja. Dat dus zo, al, uh, zo, lopen zo lopen wij er nu bij. Maut, wat is het belangrijkste ja. nieuws in Argentinië de, de afgelopen week? Ja, ik, uh, ik voel me bijna bedreigd in mijn buitenlandse bestaan hier. Want um, oh. we hadden hier een probleem. Um, in, we hebben een provincie Gorgoei, en die Dat is uh, een noordelijke provincie die grenst aan Bolivia... En daar had het provinciebestuur een wet, wilde een wet doorvoeren... om um, gezondheidszorg... Uh, want hier is Argentinië in de gezondheidszorg gratis, daar moet ik er even bij zeggen... Mm -hmm. om, om uh, buitenlanders te laten betalen voor de gezondheidszorg. Aha. En um, dat werd eigenlijk nationaal helemaal opgepikt... door nationale regering en uh, allerlei politieke partijen in, in de in het congres, mm -hmm. en die gingen toen ook een nationale wet daarvoor voorstellen. En eigenlijk kwam het er dus op neer dat uh, buitenlanders moesten gaan betalen voor gezondheidszorg, voor als ze naar een ziekenhuis gaan. Uh, en met buitenlanders werd sterk uh, gesuggereerd... Uh, dat het daarbij ging om Bolivianen en Peruanen... en niet buitenlanders niet want uit Europa. Want, nee, oh. eigenlijk heel gek natuurlijk. ja Want uh, de de Bolivianen die gaan dus voor naar die noordelijke provincie naar goed groei. Juist omdat ze geen geld hebben om zelf te betalen voor de gezondheidszorg. steken ze de grens over en gaan ze naar Argentinië. En ja, dus... dat is juist omdat ze, ja, omdat ze kunnen betalen. Dus dat is eigenlijk hartstikke, hartstikke nodig voor hen. Ja, dus hier werd een tijd gezegd de Polen die, die pikken onze banen. Maar in Argentinië pikken de Bolivianen dus de gezondheidszorg. Ja, dat, dat wordt wel vaker gezegd. Inderdaad. De gezondheidszorg en de universiteit, want die zijn ook gratis. Och. En uh, ja, natuurlijk ja, verschrikkelijk, want die mensen hebben het hartstikke nodig. En als ze bijvoorbeeld zouden voorstellen dat ik zou moeten betalen... dan zou ik dat heel goed begrijpen. Of mensen uit Noord-Amerika en uit Europa. Maar deze mensen kan je echt helemaal niet laten betalen. Dat is echt belachelijk. Maar goed, uh, het had ook uh, allerlei gevolgen. Want uh, voor de Boliviaanse president, Evo Morales... Die was heel erg boos en die heeft toen een persconferentie gehouden... en heeft hij gezegd um, dat Argentijnen in Bolivia niet meer naar ziekenhuizen mochten... en dat ze niet meer behandeld zouden worden als ze daar langskwamen, zelfs met spoed. Een hele grote persconferentie, iedereen eromheen. Dus dat was een hele een diplomatieke ruil, natuurlijk. Ja. Maar inmiddels is het al, uh, is het al weer uh, teruggeschaald... en heeft hij nu alweer gezegd dat Argentijnen in Bolivia juist gratis gezondheidszorg krijgen... om zeg maar, een soort van wederkerende, wederkerige dienst eh, daarvan te maken. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Het was even een uh, klein beetje spannend. Die, die Zuid-Amerikanen zijn toch opgewonden standjes. Maar het is allemaal weer rustig. Ja, lekker... Veel passie, maar uiteindelijk valt dat best wel mee. Het valt allemaal wel mee. We gaan het straks hebben over onder andere dierennieuws in Argentinië. Een, uh, een mooi verhaal, een, een, een, een aangrijpend verhaal heb je. Maar uh, eerst even naar Patricia in, uh, in Zwitserland. Tenminste, op dit moment ben je in Zwitserland, want dat was je niet uh, de rest van de week. Nee, ik was bij een op bezoek in Slowakije. Die is verhuisd van Nederland naar Zwitserland. En die is nu net over naar Bratislava. En toen dacht ik, ja, ik ben er nog nooit geweest. Ik wil nog even naartoe. Dus daar was ik bij bezoek. Daar was je bij bezoek. Maar de, de, een hoop nieuws uit Slowakije deze week. Nou ja, weet je, de beste verhalen zijn toch wel zeg maar, de verhalen uit persoonlijke doos. En uh, je, nou, goed, zij zijn gezin, zij zijn naar verhuisd. Hij werkt in de pharma, dus met medicijnen. Dus hij heeft veel met ziekenhuizen te maken al daar. Ja. Nou, ja en echt, Slowakije. Wij zeggen Oost-Europa. Dat zeggen ze overigens daar niet. Want hij is echt beledigd. Uh oh Het is Centraal Europa, Midden-Europa. Ja. Dus oké, okay, les 1. Zit ook wat in? Ik bedoel, ze hebben ergens wel gelijk. Maar als je binnenkomt, weet je wel, je rijdt. Zeg maar, we, zijn met, we zijn gevlogen naar Wenen en toen hebben we van Wenen de trein genomen naar uh, Bratislava. Ja, dan rijd je toch wel een beetje Oost-Europa binnen, voor mijn gevoel. Weet je wel, grauw, ja. veel beton, ja. uh, graffiti zeg maar, op de muren. Maar goed, wij zaten te eten, we hadden gezellig een gezellig wijntje. En hij begint te vertellen, nou, je raadt nooit wat mij vanochtend gebeurde. Ik snap, nou, vertel. Um, dus hij had een afspraak met een arts in een ziekenhuis over medicijnen, want dat verkoopt hij dan. Dus om negen uur s ochtends. Dus die arts die, die haalt hem binnen en zij kennen elkaar al uit hun werkverleden van vroeger. Ja. En die zet gewoon een fles keihard sterke drank zo op tafel. Van ja, we moeten wel even een shotje nemen, want ik heb je lang niet gezien... Weet je al zo? Yeah. Waarop die vriend van mij echt zegt, ja maar het is negen uur s ochtends. we zijn in een ziekenhuis, jij met een dokter, eh, eh, ik kan niet drinken. Er is overigens een, een zero policy als het gaat om drank in het verkeer in Slowakije. dus je mag daar gewoon niet drinken. Waarschijnlijk vanwege ja, dit soort taferelen. Ja, snap ik waarom inderdaad. Maar die arts, die neemt gewoon nog een shotje en ze praten een beetje, nog een shotje, <laughs> dus ze zaken. En we hebben het hier over Slowakije. Bratislava hebben we het over. Mm -hmm. En nog een shotje, en nog een shotje. En die man neemt gewoon vijf, echt met tachtig procent, weet je wel: alcohol. Zelfgestookte uh, alcohol. Zelfgestookt ook nog, want dat is wat ze daar doen, inderdaad. Ja. En uh, nou, allemaal later is die meeting over. En hij gaat doodleuk patiënten bezoeken. Nah. Ja, nee, dat kan niet. Nee. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. Maar dat gebeurt daar wel. En toen vertelde die vriend mij ook... dat zij is uh, vrienden geworden met de mensen van de ambassade in Slowakije. Mm -hmm. Zij moest bevallen. En dat waren Amerikanen. En toen heeft Amerika ook gezegd... ja, alles leuk en aardig. Maar als vrouw van ambassadeur mag jij niet in Bratislava bevallen. Je moet naar Wenen, naar Oostenrijk. Want het is gewoon echt... te zeggen, als je je kind daar naar het ziekenhuis brengt... komen ze zieker terug, want ze ingaan. dan weet je toch even bij jezelf, jeetje. Weet je wel, uh, eigenlijk is Nederland ook weer heel goed. Er zit is het heel goed. En echt, een uurtje verder is het best wel slecht. Ik was daar best wel van overrompeld. Ja, dat snap ik. En, en raar dat het zo normaal is. Ja, nee, heel normaal. Ze zeggen ook, zij, ook, zij wonen daar nu zeven maanden. Zij lieten hun drankkast zien. Ja. Ja, er stonden echt wel dertig flessen sterke drank. Want bij elke gelegenheid, hè, dan leer je de buren kennen, ga je daarheen. krijg je gewoon een flessen sterke drank. En ze hebben dus een, een zero policy als het gaat om drank en rijden. Wat ik overigens vind dat we overal moeten in, implementeren. Weet je wel, als ik nou er één of drie glazen op heb. Ik snap het wel. Maar wat ze daarmee niet kennen in Slowakije zijn flitsers. Ze ja, hebben geen flitsers. Dus ze rijden wel best wel hard, maar dan nuchter. Dus ja, het is, het, het is gewoon heel bijzonder om dat soort ervaringen weer op te doen. Wat leuk. Toch gek dat het zo anders kan zijn, inderdaad, wat je zegt. Een uurtje ja. rijden en het is totaal anders. Leuk, leuk, ja. leuk, leuk. We gaan het zo hebben over uh, onder andere uh, homofobie in Zwitserland. Yes. Ja, maar nu ga ik naar Moritz Tenthoff vanuit uh, Colombia. Moritz, dit is jouw eerste keer. Welkom bij de wereld van BNNVARA. Dit wordt een uh, ontgroening. Nee, het gaat wel meevallen. Hey, jij woont in uh, Popayan in Colombia. Uh, wat is dat voor stad? Uh, ja, hele goede avond, Bouten. Uh, ja, Popajan is een, is een uh, kleine regionale hoofdstad in het zuiden van, uh, van Colombia. Uh, 300.000 inwoners en... Uh, klassiek katholiek bolwerk, uh, heel conservatief en uh, ja zo'n stad waar in het verleden drie, vier, vijf presidenten vandaan zijn gekomen, omdat dat het uh, heel klein is. Dus ja, ja wel, wel een, een bijzonder stadje en juist in, in, en dan in de omgeving heel erg ruraal. Dus een, een vrij groot contrast met heel veel uh, inheemse bevolking, uh, Indianen en ook Afro-Colombianen. Uh, ja, waardoor het uh, ja, toch een beetje een uh, een, een vreemd stadje is. Uh, ik zou zeggen ja, toch enigszins racistisch uh, naar die naar Plattelandse bevolking toe en uh, ja dus ook vrij conservatief. Ja. Dus daar woon ik. Ja, dat klinkt gezellig in een conservatieve, racistische stad. Dat gezellig. Wat is bij jou het belangrijkste nieuws van de afgelopen week in Colombia? Uh, dus dus, dus uh, het is wel een leuk stadje. Er zijn ook best wel leuke mensen hoor, Maar toch hadden we zoiets van, ja, we, we willen er een beetje uit. Dus we, zijn, uh, we hebben een stukje land... Uh, Twee jaar geleden gekocht, uh, Ja, Iets meer toch wel tussen, tussen de leukere mensen op het, op het platteland. Mm -hmm. En uh, daar zijn we afgelopen week begonnen met het bouwen van een huisje. En uh, nee, dat is, dat is heel erg spannend. Uh, het eerste dat er moet staan, dat is dan uh, een wc, zodat uh, de bouwvakkers uh, ook naar de wc kunnen en niet uh, het hele landje onder. Uh... <laughs> ja, duidelijk. <B> Belangrijk. <laughs> ja, nou netjes maken. En. Uh, dat, dat, dat was het eerste en nee, dat, dat was meteen al een grote vraag van ja, hoe doen we dat? Uh, nee, water uh, is een. Uh, op, op wereldniveau is dat een belangrijk thema en hier in Colombia natuurlijk ook. Dus we hadden zoiets van nee, dan moeten we moeten wel een beetje voorzichtig zijn met het water. Uh, kijken of we het kunnen hergebruiken. In ieder geval uh, daar een filter op zetten zodat, niet, uh, ja, zodat het land niet uh, heel, heel vies wordt en ook niet uh, een klein riviertje dat daar lang stroomt dat het helemaal... Uh, ja, naar nou, de kloten gaat. Ja. Uh, dus oh, is in, we moeten er wel een filter op zetten. En uh, nee, dat, dat is een beetje, dat is het eerste uh, het eerste plan voor de bouw mm -hmm. en uh, nou, dat, is, dat is nog niet helemaal in de soep gelopen, <laughs> maar het gaat wel een beetje die kant op, want, want de bouwvakkers die hebben deze week niet heel veel gedaan. Ik was zelf niet in de stad, ik moest uh, voor werk naar Bogota. En de bouwvakkers die zeiden de hele tijd van ja, ja, we zijn lekker aan het werk, we zijn lekker aan het werk. Maar volgens de buren was niemand uh, dat op het land niet. bezig. Oh, <laughs> ja, dat het is, dus volgens mij nog het niet zo heel veel gebeurd. En de bouwmeester zei wel, ja, uh, we waren er met een man of vijf, dus uh, wel graag betalen. Dus dat gaan we morgen proberen op te lossen. Ech. Maar het idee, is, het, het idee is in ieder geval om, uh, om iets te doen met het water en dat toch op een, uh, een iets schonere manier te doen... Dat, ...dan dat het uh, hier gebruikelijk is. Want uh, wat er mij werd voorgesteld was... Uh, ja, nou, gewoon een, een groot gat graven en uh, de afvoer daar naartoe laten lopen. Oh, en dan ja. komt het vanzelf wel <laughs> goed. En waar dus het van, nou ja, dat is toch wel, is wel een heel erg... Uh, ...ja, toch een beetje iets te makkelijke oplossing. En, ja. uh, we, we gaan het anders proberen. Ja, heel goed. Dus nee, dat, dat, is, uh, dat is een beetje het, het persoonlijke nieuws. Ja. En... Uh, Misschien ook nog wel interessant, uh, de, zeg maar, ondanks dat het zo'n conservatief bolwerk is, was hier gisteren. Uh, we, zijn, we zitten in verkiezingen, dus volgende week zondag zijn hier uh, de Eerste en Tweede Kamerverkiezingen. Mm -hmm. En uh, de oud-president van het land die, uh, was gisteren hier om campagne te voeren, die, die wil nu naar de Eerste Kamer, uh, Oriwe... En uh, ja, dat is ook een, een, een uh, ja, toch vrij conservatieve politicus met uh, het familieverhaal en... Uh, de hoeksteen van de samenleving. samenleving, ja, ja precies. Maar nee, <laughs> dat is dat, dat, dat, een beetje die insteek. En uh, hij uh, wilde een publiek... Uh, uh, nou ja, hij wilde op een groot uh, podium zijn verhaal doen. En dat is niet gelukt, omdat heel veel mensen toch de straat op zijn gegaan om... Uh, om hem uit te fluiten. Dus nou ja, dan dacht ik, nee, Dat is dan toch wel weer bijzonder in, in zo'n stad als deze. Ja, zeker weten. Dus het weet. was een, uh, een leuke week. Het was een bewogen week, Moritz. We gaan het straks nog even hebben over homofobie en uh, wat daarbij komt kijken in, uh, in Colombia. Maar eerst even tijd voor muziek. Start anew. I know what you're thinking, you know I've been lonely too. I you know that these words are causing this when you think you can't make it through. I get by. Zo, Vincent Jazzmuziek. Je zal het niet geloven. Uit 2009 was het. Moet je nagaan. Dit was Toe met... Wat was het eigenlijk? Don't Take It Too Hard. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Het Nederlandse kledingbedrijf Suitsupply Supply staat al langer bekend om hun spannende reclamecampagnes. Maar vorige week kwam het bedrijf met een nieuwe campagne waarop twee zoenende mannen te zien waren. Ja, dat kwam Suitsupply Supply op veel negatieve reacties, eh, zo, reacties te staan. En bovendien ontvolgde meer dan 10.000 volgers het kledingbedrijf op Instagram. Cabriche Martijn Koning die herkent homofobie als geen ander voetbal is een sport voor echte mannen. We hebben homo's niet te zoeken. Een voetbalsport voor echte kerels hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes. Hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus is het is gewoon ja, voor echte kerels. We hebben, hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En dan vond ik het zo grappig dat gewoon dit jaar gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja, elke het heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, okay. als je geen verstand van voetbal leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt een speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo, keihard zo. En die tegenstanders die willen dat helemaal niet. Dus ze gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouder, die is keihard, Dat is echt heel erg fijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze trap zo tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo... Aah, en ligt op de grond zo... Aah, gaat hij helemaal rollen zo... Aah, dan zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè. Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit uh, zo de weg Heel erg gevaarlijk. En die dan op de grond zo. Ah, mijn benen! En komt de scheidsrechter aan. vuut, vuut, vuut, vuut, vuut. Vrije trap voor deze gozer. Zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent. Zeker weten. En dan wordt hij ook echt een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer. Helemaal goed met mijn benen. Ja. Ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was. Een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer. Gelukkig. Okay. Ja, hoe wordt er in het buitenland omgegaan met LHBTQI's? Oftewel lesbisch, homo's, bi's, transgender, queers en indubio? En hoe is het leven in het buitenland voor minderheden? Dat ga ik vragen aan mijn correspondent. En dan begin ik in Argentinië bij Moutfish. Mout, is Argentinië een goed land om te wonen als LHBTQR? Zeker, ja, zeker. Ja, dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Waarom? Ik weet echt niet waarom. Nou ja, de, ik had zelf ook, voordat ik hier woonde had ik dat ook niet verwacht. Het is natuurlijk, blijft La Latijns-Amerika, het blijft heel uh, mach, um, ontzettend macho-cultuur hier natuurlijk. Mm. Uh, ook hier in Argentinië. Maar Argentinië is eigenlijk um, het eerste land van Latijns-Amerika... wat het homohuwelijk heeft gelegaliseerd. Dat was al in 2010, dus al best wel een tijdje geleden. En daarmee was het ook pas het tiende land ter wereld, geloof ik. Dus uh, echt best wel progressief, zeker voor hier... En um, ja, het land uh, ook in 2010 is daarmee tegelijkertijd ook uh, gelegaliseerd... dat homo, uh, homo's mogen kinderen mogen adopteren. Er zijn allerlei hele goede beschermde wetten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk doorgevoerd door de oude president, de ex-president uh, Christina Kirschner. En zij was zelf heel erg gelovig. En kwam ook vanuit een hele gelovige achtergrond. Maar tegelijkertijd ook heel erg socialistisch. En zij vond gewoon dat het land, uh, of dat zij al zeg maar... Hoe noem je dat? Hoeder van het land uh, die wetten moest doorvoeren. Terwijl er ook heel veel mensen nog niet echt klaar voor waren misschien. Omdat er heel veel er was ook veel demonstratie tegen. Maar zij vond gewoon, nou ja, ik ga gewoon die wetten doorvoeren. En dan uiteindelijk, weet je wel, komt de algemene mening, de opinie, uh, gaat er wel in mee. Dus dat heeft zij gewoon gedaan. Dat was wow. super goed. Ja, zeker weten. Ja. Wat opvallend. En uh, voor homo's, dus Topland. Uh, hoe zit dat voor uh, transgenders? Yeah. Nou, nog beter eigenlijk, nou, ja. want Argentinië is een van de meest... Ja, ongelooflijk hè, ja. eigenlijk een keer een positief verhaal hier. Uh, Argentinië is een van de meest uh, leidinggevende landen ter wereld... op het gebied van transgenderrechten. Uh, Dan komt onder andere doordat zij een um, genderwet hebben doorgevoerd. In 2012 was dat ook al, ook al best wel lang geleden. Um, waarin, waardoor eigenlijk mogelijk wordt dat mensen hun uh, genderidentiteit... kunnen veranderen voor de wet... Zonder dat we daar enig uh, bewijs voor nodig hebben. Dus ze hoeven daar niet hormoontherapie voor te volgen. Ze hoeven geen operaties te ondergaan. Ze hoeven niet eens een verklaring van een, van een psychiater te krijgen om dat te mogen doen. Oh. Dus ook voor wat waar wij in Nederland vaak last van hebben. Of wel last van hebben gehad. Dat iemand een, diploma, een nieuw diploma wilde van de universiteit. Omdat hij zijn geslacht had veranderd. Dat is hier kan je gewoon krijgen zonder dat je daar uh, langs een rechter hoeft. Ja. voor hoeft te gaan. Dus dat is echt supergoed. Heel vooruitstrevend. Hoe komt dat, dat Argentinië hier zo ver in is? Ja, het is, nou, het is wel grappig, want um, deels komt het misschien doordat... Um, ik weet niet of u nog weet, maar we hebben een tijdje geleden... over de Mapuche-gemeenschap gehad. Dat is een uh, native gemeenschap... Zeker die hier weet ik dat nog. In Argentinië... Heel goed. <laughs> in Argentinië en in Chili woonde voordat uh, de Spanjaarden kwamen... En um, die gemeenschap, die had eigenlijk al, uh, hadden eigenlijk al een soort van tra transgender, alhoewel oh, dat het natuurlijk niet zo heette, die hadden drie geslachtsidentiteiten: ja, man, vrouw en uh, een derde soort van interseksidentiteit. dat heette de OEC. En uh, dat was gewoon een erkende ja, identiteit. En, um, en die behandelden ze ook helemaal gelijk aan mannen en vrouwen. Mm -hmm. En daarnaast hadden ze ook veel meer soort van. Um, hadden ze seksuele handelingen veel meer losgekoppeld van seksuele identiteit. Dus dat werd helemaal niet zo aan elkaar gekoppeld. En daar waren ze heel erg vrij in. En toen kwamen op een gegeven moment de Spanjaarden uh, het land koloniseren... En, en natuurlijk vanuit de roos-katholieke gedachten werd dat wel allemaal verboden. En later ook in de dictatuur was het er ook heel veel mensen uh, verdwenen... of ontvoerd en vermoord door, door de overheid omdat ze homo waren. Ja. Maar ja, ik denk toch dat, dat, zeg maar, dat die basis, misschien dat het ook wel daardoor komt... dat er toch al heel lang een soort van open, ja, ja, open beleid is of zo. Het zit gewoon daardoor. in het bloed eigenlijk. Het zit gewoon in het bloed, ja. ja, ja, ja. Betekent dit ook, want het is dus heel positief voor uh, transgenders en, zo, en ook voor homo's... betekent dat dat er veel homo's in Argentinië wonen? Ja, zeker. Nou, um, ik weet de cijfers daarvan niet, maar ik weet wel dat Buenos Aires, de hoofdstad, is echt, uh, dat noemen ze de gay capital of Latin amerika Dat is echt een ontzettende ja, open stad. Ik zat in San Francisco, zeg maar, in Amerika. Mm -hmm. Er zijn heel veel gay clubs, gay bars, uh, echt, uh, ja, daar, daar zie je wel veel um, homotourisme. En hier bijvoorbeeld bij mijn stad in Cordoba heb je ook uh, veel, maar het is op het platteland is het ook nog wel anders, hoor. En, dus ook niet allemaal roosiger, maar een wel. Ik heb veel gay vrienden en die zeggen ook: oh ja, s'avonds laat. loop ik niet hand in hand over straat. Dus het is nog niet. Uh Natuurlijk zoals ze hoort te zijn. Maar ja. voor een Latijns-Amerikaans land uh, doen ze het ontzettend goed. Jullie zijn lekker bezig. Nou, we hebben in ieder geval een, een ja. positief punt. Dat, dat vind je wel fijn, volgens mij. Hè? Even wat positiefs over Argentinië. Ja, ik ben helemaal trots op mezelf. Nou, ja. Ja. <laughs> oh, dankjewel. We gaan het <laughs> straks hebben over dierennieuws. Maar eerst even naar Zwitserland over uh, homofobie. Patricia, kun je in Zwitserland echt zijn wie je bent? Het ligt er een beetje aan waar je bent. Ik denk dat dat voor heel veel landen nog steeds geldt. In de grotere steden is het geaccepteerd. Ga je zeg maar, hier in Zwitserland de bergen in, Nee, dan vinden ze het echt heel erg vies. En dat is best wel erg, vind ik. Um, ik vind het woord wat ze hier ook hebben voor uh, homo, dus zowel voor homo als lesbienne, mm -hmm. in het Duits, het Zwitserduits, noemen ze het schwoel. Ja, oh. en, en dat betekent niet niks, hè. Het is echt gewoon wat je noemt hier homo. Het okay. is Het redelijk het correcte geen woord. woord. Het redelijk correcte woord is dat. Ja, ja, ja, ja. maar ik, het eerste dat ik het hoorde, dacht ik... ...oh, dat bedoelen ze mee niet. Ja, klinkt als scheldwoord. Dan... Precies, maar het is hier dus gewoon de woord dat we gebruiken. Ja, verder is de LGBT community hier in Zurich echt best wel groot. Net zoals in elk land. Ik bedoel, dat zijn gewoon de statistieken. Uh, maar hier in Zwitserland hebben we mij al een keer met jou besproken... ...in de uitzending, en je mag je nog niet trouwen als homopaar. En dat staat hier wel echt heel hoog op de agenda... ...dat dat wel door moet gaan. Ja. Want dat... Een uh, geregistreerd partnerschap mag dus wel. Maar ja, als je niet mag trouwen, kan je geen kind adopteren. Uh, of iets gebruik maken van IVF als je uh, vrouw bent. Ja. Dus dat is wel jammer. Ik bedoel, een kinderwens is namelijk voor iedereen heel sterk. Dus of je nou homo bent of niet, dat moet gewoon kunnen. vind ik persoonlijk. Ja. En daar vechten ze wel hiervoor in grote steden. Maar de dorpen... Ja, dat, is, dat vinden ze lastig. Dus, ik heb toevallig net zelf, uh, mijn beste vriendinnetje woont in Nederland. Zij is getrouwd met de vrouw. Mm -hmm. Ze hebben net een kindje geadopteerd. En dat is echt zo mooi, echt zo bijzonder. En ook eigenlijk zo normaal. Weet je, zou, in mijn ogen zou dat gewoon normaal moeten zijn. Want dat kind heeft gewoon twee waanzinnig goede moeders. Ja. Dus uh, ja, ik vind dat ze zit van daar wel echt achterlopen. Ja. Op, op dat gebied. Heb je het gevoel dat er iets uh, gaat veranderen? Is er een, een, een sterke community? Ja, ja, ik denk het wel. En ze hebben hier ook sinds een paar jaar de Gay Pride. Oh, ja. Niet dat dat hele wet is veranderd, maar goed, het zijn allemaal tekend aan de wand dat er wel echt, er wordt echt voor gevochten. En er wordt hier ook veel verteld in het nieuws, veel staat er in de krant, dat er echt voor wordt gevochten. Dat is ook inderdaad het homohuwelijk, dat, dat eindelijk op de kaart moet komen. En ja, als ik kijk naar mezelf, ik ben een half jaar jonger dan Sylvie Meijs, meer zeg ik niet. Mm. <laughs> um, maar mijn oom, dat is de jongste broer van uh, mijn vader, die is homo. En die wordt nu 65. En ik ben vroeger opgevoed met het feit dat hij was homo, omdat hij de jongste was van vier jongens. En omdat mijn oma heel streng was. En dan heb je het over 30 jaar geleden, weet je wel? Ja. Dus het is. Dus het is toch een mindset nog waar mensen, en zeker dus uit het dorpen achteraf... Euh, religie, die, die, die zijn nog steeds bezig met die brug te slaan... naar dat het dus gewoon zo is. Zo, ben je, zo word je geboren. Mm -hmm. Er zijn nog steeds mensen die denken weet je, dat er je, dat dat iets gebeurt in je leven. Ja. Maar het is gewoon niet zo. Dus ja, Zwitserland loopt er heel veel uh, best wel achter. En ook op dit gebied. Maar ik heb wel goede hoop. Goeie hoop. En wij hebben dan in Nederland uh, in dit soort gevallen hebben we Ari Boomsma, die uh, helpt mensen uit Is de die kast. Is hij homo geworden? Nee. Die helpt nee, nee, nee, mensen, goeie die goeie mensen uit de kast. Oh, ja, nee, natuurlijk. Oh ja. En, Goh, maar ik was het even vergeten, ja. Die, uh, ge geen paniek, geen paniek. En uh, bestaat zoiets ook in Zwitserland? Nee, nee, nee. nee. nee heb ik nooit over uh, gelezen of gezien? Nee. Hmm. Zonde. Nou, nou, misschien een ik zeg, idee. We zoeken de Zwitserse Arie Boomsma. Want het is een super goed programma. Ik maak een grapje, maar heel veel respect voor deze man. En vooral voor de mensen die zich opgeven natuurlijk. Ja. Uh, nee, goed idee. Ik zal het hier doorgeven aan de SRF. Ja, heel goed. Dan hebben we in ieder geval dat uh, afgesproken. Er komt een, <laughs> ja. er komt een uh, uit de kast. Of, of hoe heet het ook weer? Um, we gaan het straks hebben over dierennieuws. Een soort dierenmanieren gaan we maken. Moritz, jij hebt voor je werk ook te maken met dit onderwerp. Homofobie. Hoe zit dat precies? Maar ik, ik, was uh, vorig jaar, eind van vorig jaar was ik in uh, Midden-Amerika uh, met een uh, een, een veiligheidstraining voor LGBTIQ-activisten. Doe je dit uit je hoofd? Nee, <sl> of, nou ja, heel zoveel wel. Nee, het is Maar ze zitten volgens mij zitten er allemaal in, alle letters. Zeker. Um, en uh, nee, ik, vond het, ik vond het ontzettend heftig om uh, zoveel persoonlijke verhalen in zo'n korte tijd uh, te horen. En um, nee, wat, nee, ik wil er een, twee uh, uithalen. Eentje was, uh, dat was een, een groep, uh, ik denk dat de helft uh, trans was. En... Aan het eind van de training uh, is het normaal om uh, met de deelnemers uh, een biertje te drinken of nog wat te gaan eten. In ieder geval eventjes ook uh, het hotel te verlaten en uh, wat leuks te gaan doen. Precies. En ik vond het super heftig om in mezelf te merken dat ik het ja, gewoon best wel eng vond om met een groep trans uh, vrouwen de straat op te gaan. Ja. Omdat ik het gevoel had dat ik het uh, nou ja, doorwit kon zijn van agressie of uh, of nog heftig hè. En uh, nee, dat deed me wel weer even beseffen dat, uh, dat het echt wel ontzettend ingewikkeld moet zijn om elke dag, dat 24 uur per dag, elke dag van de week uh, zo, te, zo te moeten ervaren. Dus nee, ik, ik nou, vond bedaad. dat uh, ik wel heel erg indrukwekkend. Is dat ook en echt als, een risico, uh, hè, Moritz? Is dat ook echt een risico dat, dat je s'avonds op straat gaat en in elkaar wordt geslagen als, als transgender zijn? Nou ja, dus zeg maar de verhalen die er waren, het begon dan vaak heel klein van uh, ik vind het moeilijk om uh, werk te vinden bijvoorbeeld. Of ik vind het moeilijk om een appartement te vinden, want niemand wil het aan me verhuren. Ja. Uh, en toch wel veel verhalen van mensen die zeg maar door die systematische uitsluiting, uh, het, het is wel weer een, een, een, een vooroordeel dat dan weer bevestigd wordt. Of het is een cyclus, ik, ik weet het ook niet precies, maar veel vrouwen, uh, transvrouwen die daar in de prostitutie uh, belanden. Uh, en nou ja, daar eigenlijk gewoon een speelbal zijn van uh, een ieder. En uh, totaal rechteloos daar uh, aan het werk moeten. Uh, ook vaak misbruikt worden, zelfs door de politie. Uh, en dat is dan seksueel misbruik. Ja. Uh, er wordt uh, geld gestolen, ook dat ze worden opgepakt en dan in de gevangenis dat er seksueel misbruik is. Uh, nee, dat het wel echt zo'n soort van opeenstapeling was van het ene naar het andere verhaal. Dat ik, dat ik, daar, uh, ik, ik woon hier al een tijdje en ik werk uh, ja, toch eigenlijk altijd wel op dit soort thema's. Maar ik was wel weer even van onder de indruk van hoe, uh, hoe groot die uitsluiting is. En op hoeveel niveaus dat plaatsvindt. en uh, Ik was een beetje maatjes geworden daar met uh, een transgender vrouw. Die, uh, en die ook uh, met de nationale politiek super bezig is en niet alleen met de rechten van transactivisten, maar ook van uh, de inheemse bevolking en ja. van de boerenbevolking rondom mij, maar dus super betrokken en uh, die had een vriendje en drie weken na de training was hij vermoord ook uh, in een ja, uh, een, een uh, hate crime of een, uh, een agressie, omdat hij niet. ja, dus ik had er nou, was wel eventjes uh, twee benen op de grond van uh, ja. al die verhalen die uh, het zijn niet alleen maar verhalen, maar het is ook gewoon uh, nee, het, het dagelijkse leven van die uh, mensen daar. Dus, hoe kwam je wat, erachter was, dan, Moritz? Wat, wat, wat zeg je, sorry? Hoe kwam je erachter dan, dat, er, dat haar vriendje was vermoord? Uh, nou, ik, ik, ik dacht, ik, uh, ik, ik schrijf even om te vragen hoe het gaat, want uh, het is wel altijd wel leuk om uh, niet alleen maar één keer zo uh, je gezicht te laten zien en dan uh, nooit meer van je te laten nee, natuurlijk. horen. Nee, ik dacht, uh, ik vraag eventjes uh, hoe, ze, hoe het verder is gegaan met ze. En ook, dit was net voor de verkiezingen in, uh, in Honduras. En nou uh, ja, dat is dat ook best uh, een, of het is nog steeds een best ingewikkelde periode daar in het land. Dus ik wilde ik vragen hoe, uh, hoe het ging en toen uh, kreeg ik dat terug. Ja, niet zo goed dus. Dat dus. was wel heftig. Ja. Ja, dat nee. ja, was, was, uh, was niet zo leuk. Maar... <laughs> ik kan niet zo'n mooi verhaal vertellen als uit Argentinië, maar ik, ik wil er toch nog wat positiefs ook vertellen. Ja, laten we positief eindigen. Of, uh, ja, ja nee, in ieder geval, dat ik, ik woon zelf dus in Colombia en uh, ook hier is het homohuwelijk huwelijk uh, legaal. Ondanks dat, het, uh, nou ja, dat er nog steeds wel veel discussie over is en ook uh, dat er wordt geprobeerd om dat dan weer te illegaliseren. Uh, maar er zijn wel een aantal uh, ja, super open uh, uh, homo-politici en ook lesbische politici waarvan ik denk van nee, dat is in ieder geval uh, ja, een, een klein lichtpuntje. En ook dat het uh, laat zien dat het, dat het mogelijk is om dat uh, publiekelijk uit te dragen. Nou. En ik, nee, ik ben wel heel erg bijzonder dat we dat, uh, dat we dat doen. Eentje daarvan die uh, is zelfs voor de aankomende verkiezingen, dat zijn dan de presidentsverkiezingen ook in mei, mm -hmm. uh, kandidaten en lesbische vrouwen. Nou. Gelukkig dus, maar, uh, we, we, we sluiten hem goed af. We sluiten hem goed af. Dat vind ik altijd prettig ja, nou, ja, ja, nou een positief einde. Ik ga even bijkomen van nou je tijd. verhaal tijdens de muziek, en dan gaan we het straks hebben uh, over complimenten in uh, Colombia. Tot zo. Okay. Remember, me, I have to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry.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 Te doe, te llevo en mi corazón Y te acompañaré, unidos en nuestra canción. Contigo ahí estaré. Recuérdame, si sola crees, estaré.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 The love. zanger van dit lied, Remember Me, Miguel Bosé, komt uit Panama. De zangeres Natalia Lafourcade komt uit Mexico en samen zongen ze dus Remember Me, heel internationaal allemaal. De wereld van BNN Vara met Wouter Bouwman. Afgelopen dinsdag was het de internationale dag van de ijsbeer. Op deze dag wordt de aandacht gevraagd voor het leefgebied van de ijsbeer... en het effect van de opwarming van de aarde en eh, op deze dieren natuurlijk. Ja, het is op dit moment bijvoorbeeld 15 tot 20 graden warmer... dan normaal op de Noordpool. We gaan het hebben over dieren in het buitenland. Een cabaretje Jochem Meijer zou af en toe ook best wel een dier willen zijn. Maar dieren hebben het veel lessen. broer. een leeuw komt niet thuis naar de jacht. En dan de zit ze op te wachten en zegt... En die vanmorgen eens naar nou de handen uit te slingen. Oh, oh, oh. Dieren hebben veel lesjes. Een leeuw hoeft op zaterdagmiddag niet twee uur buiten de hennessen en ouders te wachten. Dat hoeft helemaal niet. Stel je voor dat dieren opeens wel menselijke eigenschappen zouden hebben. Zou toch zijn? Een homoseksuele tijger. Dat lijkt me geweldig. wel. Een antilope is rustig aan het grazen. Komt er een homoseksuele tijger bij. Let op, dit vind ik een leuk grapje. Antilopen. Ja. Yeah. Je loopt door het bos heen. Je loopt het bos heen. Komt er een homoseksuele elf voorbij? Ja. Dieren hebben veel last. Ja. Wat is het laatste dierennieuws in het buitenland? Kom je veel dieren tegen in het dagelijks leven en zorgen dieren voor overlast of worden ze juist beschermd? Maud, hoe zit dat in Cordoba, Argentinië? Kom je veel dieren tegen in het dagelijks leven? Ja, we hebben hier echt duizenden straathonden. Ja, is dat gezellig of niet? Straathonden. Ik vind dat heel gezellig. Want ze zijn overal gewoon heel erg lief. Maar het is ook wel heel zielig om te zien. Want heel veel zijn gewoon echt totaal verwaarloosd. En ja, dat is natuurlijk gewoon vreselijk om te zien. Ja, maar we hebben het dus over straathonden. Moeten we er even bij zeggen dat jij nogal een uh, hondengek bent, hè? Ik ben echt heel erg gek honden. ja. Zit... Dat is echt mijn onderwerp naar mijn hart. Is. <laughs> jij zit met elke hond uh, zit jij te knuffelen. Dus met, daar heb je een dagtaak aan, denk ik. Knuffel ik knuffel met elke hond, zeker. Ik zou ook heel graag daarvan mijn werk willen maken. Maar niemand heeft nog een aanbod gedaan. Professionele knuffelen. Ja, daar zou ik echt heel goed in zijn. Mm -hmm. Ik heb zelf ook een straathond geadopteerd die bijna dood ging. En ik heb laatst nog een hond gered die bijna dood ging. Dus, dus, uh... Maar dat is hier in mijn buurt ook best wel normaal. Ik woon in een soort van... De dure studentenbuurt. En hier zijn mensen um, best wel gericht op die straathonden. Dus heel veel van die straathonden hebben in onze buurt... allemaal kleine huisjes hebben ze gemaakt. En daar slapen ze dan. En iedere dag komt er iemand wel eten brengen. Of uh, sommige uh, medicijnen Dan komen ze medicijnen brengen en zo. Dus dat is op zich wel uh, goed geregeld. Maar in de buurten hier omheen, in de buitenbuurten... de armere buurten, daar uh, worden ze mishandeld. Um, en ontzettend verwaarloosd. En dat is deze week ook gebeurd, hè? Ja, mij, het was dan volgens mij twee weken geleden. Maar um, toen is er een hondje gevonden uh, vlakbij mij in de buurt. En die was daar uh, klaarblijkelijk gedumpt. En die was levend gevild met een schaar. Vanaf zijn schouders tot aan zijn staart was hij opengeknipt... terwijl hij nog leefde. En was als een huid er eigenlijk afgehaald als een vag. En was eigenlijk 80% van zijn huid... Uh, Nee, van zijn vacht weg. Mm -hmm. En hij leefde nog. Hij was er gedumpt en ze zijn erachter gekomen dat hij er twee dagen heeft gelegen. Voordat iemand hem opmerkte en hem naar, samen met de politie naar de, naar, de, naar de dierenarts bracht. En daar heeft hij toen nog twee dagen um, gelegen. En we hebben toen met eigenlijk de hele stad allerlei inzamelingen gedaan. om, uh, om die kosten te betalen voor de dierenarts, om allerlei speciale crèmes voor uh, brandwonden en zo um, bij hem te krijgen. Maar hij is uiteindelijk. Bezweken aan, ja, aan de pijn. Ja. Natuurlijk, het is natuurlijk echt onvoorstelbaar dat iemand zoiets met de leven wezen kan doen. Ja, en uh, wat was de reactie? Niet... De, wat was verder de reactie? Dus uh, geld inzamelen, gebeurde er nog meer? Ja, ja dus dan, uh, er zijn allerlei uh, soorten amateuristische organisaties die zich met die straat bezighouden. Dus die gingen allemaal geld inzamelen. Um, nou, het was ook op tv en op de radio en zo. Het is trouwens ook al een keer eerder gebeurd. Het is dus niet helemaal nieuw hier. En vervolgens is er natuurlijk, want uh, de, de demonstratie zie ik Argentijnen, die zagen hier natuurlijk weer uh, een lekkere demonstratie in. Dus, dus nu is er een grote demonstratie gehouden hier in het centrum om de wet aan te passen. Want er staat eigenlijk bijna geen straf op, uh, op dierenmishandeling nu. Ik geloof, vijf, als, het, als je het kan aantonen, überhaupt, dat er dan maximaal vijf dagen cel... Nee, vijf dagen... Werkstraf. Noem je dat taakstraf op de ja. Ja. ja. ja, nou, dat ja, is inderdaad dus, uh, niks. Ja. daarvoor is... Nee, ja. nee. Vreselijk. Nee, nee. Um, gebeur... Dus dat gebeurt vaker, dat, dat die straathonden worden gebruikt... om, om eigenlijk hun, ja, mensen hun woede te koelen. En dan uh, zijn die straathonden... De pinot... Ja, dat gebeurt vaker. Ja. Uh, wat ook vaak gebeurt is dat ze gebruikt worden... om vechthonden uh, te trainen. Dat ze daardoor worden doodgebeten... door uh, dat eigenaren ze gewoon... ...van vechthonden ze van de straat plukken en ze daarvoor gebruiken. Nee. Ze worden vaak onder auto's geduwd als ja. leuk spelletje door tieners. Het zijn echt hele nare verhalen. En eigenlijk um, dit gebeurt, ik bedoel, dit zijn hele duidelijke voorbeelden met de honden... ...maar het gebeurt ook met, met paarden. Het gebeurt, uh, laatst waren er dertig condors, weet mm. je wel, van hele grote mooie vogels... Ja. ...in Mendoza, um, uh, vergiftigd. Um, er is hier veel dieren geweldig, geweld tegen dieren en uh, waar dat vandaan komt, weet ik niet zo goed. Ja, het is, echt, het, is een, het is echt heel zielig. En het is natuurlijk ook wel lastig, want we wonen natuurlijk... het is niet een rijk land, uh, relatief niet een rijk land. Um, dus je snapt ook wel dat er niet veel geld is om, om echt... zoals wij in Nederland uh, ontzettend veel voorzieningen voor dieren hebben. Dat kan hier misschien niet. Nee. Maar het gaat hier verder dan alleen zeg maar, verwaarlozing of geen geld. Er is echt veel geweld, opzettelijk geweld, tegen dieren. En dat uh, gaat mij in ieder geval heel erg... Uh, aan het hart. Hé, hey Mouter, er is een vraag in de, in de Radio 1-app. Kunnen mensen berichtjes sturen als ze een vraag hebben? Er, is, er wordt hier gevraagd, is het niet gevaarlijk... als jij met elke hond gaat zitten knuffelen? Is dat niet gevaarlijk? Uh, ja, nou ja, goed. Uh, ja, je zou er in principe... hoe heet dat hondsdolheid van kunnen krijgen... als die hond toevallig hondsdolheid heeft. Ja. Um, maar ik denk altijd, ja... Oh, overkomt mij niet. Plus, ik vind het niet zo heel leuk... om zo overal maar op te letten in het leven. Je moet ook een beetje... Gewoon een beetje nonchalant uh, kunnen ja. leven, toch? Nou, zeker weten. Dat is de conclusie. Je moet nonchalant kunnen leven. En het is voor homo's beter dan voor dieren in Argentinië. Dat is de conclusie is, uh, van deze, uh, van deze ja. uitzending. Maud, dankjewel, Fijn dat we je mochten ja. bellen. Jo, <laughs> fijne nacht. Dank, je dankjewel. Dank je Patricia, zijn er uh, op dit moment dieren in het nieuws in, uh, in Zwitserland? Ja, en superactueel ook. Want van de week, 1 maart, dat was dus donderdag, ja, ja. Uh, is er een nieuwe wet aangenomen voor dieren en wel gezegd voor kreeften. En dan oh -oh. denk je, al? Oh, weet je wel, ja. Dat denk ik inderdaad. Uh, ja. ja, dat dacht ik ook, maar ik vind het supergoed, want kreeften mogen niet meer levend gekookt worden hier in Zwitserland. Dat is nu echt een wet. Aha. Dus, wat moet er gebeuren? Uh, koks, moeten, die moeten een machientje aanschaffen. Ja, dat vind ik op zich ook luchtverklinken, maar het schijnt beter te zijn. En dat is een soort van stinger, en dat moeten ze op hun hoofd doen. En dat ze dus, bam, en dan zijn ze dus in ieder geval brain dead. En dan pas mogen ze gekookt worden. Oh, wauw. Ja. Wordt er, zoveel, wordt er zoveel kreeft gegeten in Zwitserland dan? Waar geld is, wordt kreeft gegeven. En drugs gebruikt. Oh. <laughs> dus, uh, ja, nee, er wordt best wel veel kreeft gegeven. Dus ik bedoel, ze zitten niet hier in de, in de meren, uiteraard. Maar nee, ja, je hebt hier zoveel fancy restaurants En kreeft blijft natuurlijk een soort van luxe product. Ja. Maar ik ben zelf ooit in een verleden kop geweest. En toen weet ik nog wel. Ik deed nog wel. Dat was de broer van Jan Kruijf Die kwam eten. En ik was echt 18 of zo. Mm -hmm. En toen werkte ik in een café. En toen had die man gezegd: Joh, kom op, jij moet vanavond koken. Uh, maar we hebben wel kreeft op mijn menu ook staan. Ik zou, ja maar wacht, ik, kan, ik ga echt geen kreeften kopen. Ja, maar kom op, en de broer van jouw kruis komt, dat moet je gewoon doen. Dus ik echt 18 jaar meisje? oké. Okay. Dus ik naar boven zo'n kreeft halen uit zo'n friezer of uit zo'n koelkast. Ja. Dus ik leg hem neer, hij leeft natuurlijk nog. Dus ik leg hem op een bord, maar dat is zo'n boom van die borden zou in staan, weet je, wat je in de keuken hebt. En ik draai hem op en ik ben aan het koken, en ik ben zenuwachtig, want die broer van jouw een kruisje komt binnenlopen. En die bestelt inderdaad kreeft. En ik draai me om, is die kreeft weg? Mm. <lacht> Waar is die kreeft naartoe? Maar die was dus gaan lopen. En die is van het bord afgelopen. Die is met zijn kop in een slaasausbak gevallen. En die is gestikt. Dus ja, hij is erg. Maar ik dacht dus wel, oké, hij is in ieder geval dood voordat ik hem leefd hoef te koken. Ja. ja, toen heb ik hem wel, zeg maar, even afgespoeld heb ik hem gekookt en uh, super compliment gekregen van de Boer van Johan dat hij echt super lekker kreeft had gegeten. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn hart kon dat niet aan en ik heb wel gezegd, die doe ik nooit meer. Toen ik bedoel, ben je gestopt het, met koken? Dat, nee, ja, toen, ben ik gestopt, nou, toen ben ik gestopt met in ieder geval uh, levende kreeft koken. Dat, ja. uh, nee, dat kan ik niet. <lacht> maar goed, uh, uh, uh, het verhaal er is kreeft. er is dus een nieuwe, een nieuwe wet dat je in Zwitserland geen kreeften meer levend mag koken. Uh, is, is dat iets wat je vaker ziet in, in Zwitserland, van dat soort wetten ter uh, bescherming ja. van dieren? Ja, heel veel. Ik weet niet of het nog uh, dus jaren geleden, maar is een herhaling die echt 100.000 keer. Of een programma-uitzending die 100.000 keer wordt herhaald. Dat is toch maar even met Filemon, wat hij ook in Zwitserland is. Of met die het, Dennis. Nou, weet ik wel. Even in gasten. Ja. Uh, dat hamsters in Zwitserland, dat weet bijna van heel Nederland inmiddels. altijd per twee moeten uh, worden gehouden, of kavia's. En als je dus eentje van de twee doodgaat, dan moet je andere kaartje of je moet een nieuw kopen... of je moet hem naar een uh, kaartje van hamsterhotel brengen. Want het zijn sociale dieren. Ja. Dat vind ik op zich best redelijk. Ja. Uh, zo hebben ze ook een kattenwet. Dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Want heel veel mensen gaan tegenwoordig op vakantie. En dan uh, vragen ze aan de buren, ja, zet even een bakje eten neer, En dan zijn ze drie, vier dagen weg. Maar hier in Zwitserland zeggen ze, nee, dat mag niet... Uh, er moet minimaal een persoon anderhalf uur per dag even met die kat spelen. <laughs> dus je kan niet even het bakje neerzetten en weg weggaan. Of een andere kat. En <laughs> dat mag ook. Dus je moet of een andere kat op bezoek laten gaan. Ja, hoe dat allemaal werkt, snap ik niet. Maar of uh, een buurvrouw, een buurman moet wat langer blijven dan alleen maar dat bakje neerzetten. Ja, echt ja, ver. Ja. Toch? Ja, ja, ja, echte dierenliefhebbers dus, die Zwitsers. Absoluut. Ja. Maar ze zijn ook heel streng. Oh. Want een uh, vriendin van mij die liep met haar hond... ...ergens waar de hond wel mag lopen in een stuk park, maar aangeleind. Zij haalt haar hond, ze is Nederlandse, ze daar lekker eigenwijs. Hup, hond van die lijn afgedaan. En politie, politie, eh, 650 boete. Dus ze zijn hier ook wel bam. Ja. Weet je? Ja. Ja. Ze zijn goed voor de dieren, maar je moet wel je aan de regels houden... ...want anders heb je een probleem. Daar nou, is dat is aan, ook. als je niet aan de regels houdt. Je hebt een bloedhekel aan. Sterker nou, nog, je houdt je wel aan de regels... Want je moet gewoon 650 frank dus 650 euro ongeveer, betalen. Dus ja, dat wil je zelf niet. Nee. Dus weet je, nee. het werkt wel. Dus ja, ze zijn hier wel uh, redelijke dierenlieferbers. Oké, okay. Patricia, dankjewel. Fijn dat we weer mochten bellen vannacht. En uh, ja. uh, graag tot snel en groeten aan alle dieren in Zwitserland. Ah, oh, dat doe ik. Jij fijn uitzending, Wout. Dankjewel. Ja, in het eerste uur hadden we het er ook al over complimenten. De positieve kanten van het buitenland. Moritz, welke complimenten zou jij aan Colombia willen geven? Ja, ik uh, ben hier groot fan van het platteland, vooral de warmte van de mensen hier. Uh, ik was uh, vorige week uh, hier bij een gemeenschap op bezoek en ik vind het toch nog steeds altijd heel erg bijzonder dat, uh, uh, uh, dat, dat de beste uit de koelkast wordt gehaald. Dat mensen hun eigen best uh, oh, ja. verlaten om dat dan uh, aan mij te geven. En uh, nee dat, dat, de warmte en het delen, dat, uh, ja, dat vind ik toch wel echt heel erg bijzonder in dit land. Ja. En misschien ook wel in de, in de context van, uh, van het geweld en van het gewapend conflict... dat hier al uh, meer dan 50 jaar uh, is. Ja. Um, dat mensen ook nog ook in zo'n context uh, ja, zo ontzettend warm zijn. Dat, dat, dat is denk ik toch wel echt een beetje de motor van ook voor mij om hier uh, nog steeds te zijn en uh, nog steeds uh, ontzettend te kunnen genieten van, van naar het platteland te gaan en nee, misschien een, een klein voorbeeld van uh, uh, van ook hoe mensen zeg maar in in dat in dat geweld omgaan met uh, met de druk, met de spanning, met uh, met nee met het overleven. Nee? Uh, was, uh, toen ik je net aankwam, uh, ook aan het werk in een gemeenschap uh, waar uh, heel veel verhalen waren over dood en uh, beschietingen uh, gewapend, uh, nou ja, gewapende botsingen tussen guerrilla en, en het leger. En ik was aan het luisteren naar verhalen. Uh, was een, het was, uh, er stond kip op tafel. En we waren met z'n vieren, vijven uh, met kaas lekker aan het eten. En uh, het was het ene na het andere verhaal. En ik, had, ik, ja, ik kreeg er een beetje kippenvel van. En die jongens die waren ontzettend aan het lachen. Ondanks al dat geweld. En ik, ik, ja, ik snapte het niet helemaal. Ik had ook het gevoel dat het. alsof ik in een soort van. Uh, de, Twilight, uh, zo'n aflevering zat, of uh, Twin Peaks, zo'n soort van David Lynchachtig achtig iets. Ja? Waarbij de werkelijkheid echt totaal verdraaide raakte. Maar er was dan een verhaal bijvoorbeeld van een, een, een, de paramilitairen die het dorp in waren gekomen en die begonnen te schieten, en dan uh, was het Eh. Uh, die, die renden snel het meisveld in om uh, niet geraakt te worden. En uh, nee, die jongens hebben begonnen ontzettend te lachen. Ja, en weet je nog wat? Want ze had de broek niet eens aan. En ze zat er in haar onderbroek En ze zat er zo tussen het meis. En ik dacht van, hé, hey, wat gebeurt er hier? Dit is, toch, dit is toch een ongelangelijk gek verhaal. En dan, en dan met tranen in hun ogen. Dus nou ja, ik vond dat wel ook wel uh, achteraf gezien. En uh, op dat moment vond ik dat een beetje vreemd, Maar vooral nu uh, denk ik toch dat ik... Dat dat een beetje de, ja, de enige strategie misschien wel is om hier uh, zeker in dat soort regio's uh, vooruit te kunnen blijven gaan. Ja. Dus toch om om ook echt een hele, hele ingewikkelde en gewelddadige situaties, om er toch nog een soort van vreemde, vanuit een vreemde hoek iets van humor in te zien. En ook dat vind ik uh, ja, echt wel heel erg bijzonder en inspirerend hier. Ja, dus uh, ze zijn dus vrijgevigheid. Ja, positief, vrijgevig. Ja. Maar en, en behulpzaam zeg je. Hoe merk je dat dan? Dat ze behulpzaam zijn, die Colombianen? Nou ja, ook misschien dan nog een mooi uh, persoonlijk verhaal. En uh, de jongen die kwam hier net ook nog voorbij. maar nou, heb ik eens gedacht te zeggen. Uh, ik, was, ik moest dus vorige week naar Bogota. En uh, nou ja, het is een klein stadje. En... Uh, ik denk dan altijd van, oh dat weet ik nog wel, dus ik wilde, ik was, wilde nog even met het huis wat ik aan het bouwen ben, uh, met de bouwmeester even praten. En ik moest mijn dochter nog naar school brengen en toen had ik geloof ik nog 50 minuten voordat mijn vliegtuig zou gaan. En uh, moest mijn tas nog pakken en toen dacht ik, nee dit, dit wordt hem echt helemaal niet. Nee. En uh, ja, precies op dat moment... Uh, Kwam er een jongen langs die hier uh, de honden uitlaat? Nee, mm -hmm. hey, daar zijn we weer bij de honden. Dat <lacht> zat allemaal samen. <lacht> um, en die zei: Van ja, ik ben niet wel mee op mijn motor. Uh, spring maar achterop. Dus ik, nee, achterop. En hier uh, is het in het verkeer wel zo dat je als uh, bijrijder een helm op moet. En die had hij niet bij zich. Maar toen waren We waren de hoek nog niet om. En toen was er wel iemand die zei: Van hier heb je een helm. Uh, en uh, die geef je later maar terug. Dus toen uh, mocht ik uh, met een geleende helm en achter op de motor uh, naar het vliegveld. En toen was ik ook binnen vijf minuten. En, wow. en ook totale tijd. En, en, op het, en op het vliegveld is het ook zo, want je kent ook iedereen ons, kent ons. En dan is het uh, ook zo van: uh, ja jij bent Moritz toch? Oh, wat goed. Wat goed. Ze herkennen je, yes, ze zijn hulpzaam ja, dat... en, en heel vriendelijk. Moritz, dankjewel. Fijn dat je wilde vertellen over de mensen in, uh, in Colombia. Uh, we zitten aan de tijd, dus uh, uh, we moeten het hierbij laten. Dankjewel, maar tot gauw. Tot gauw, dank u wel. Ingetogen met Eckhart en The House met If You Cannot Talk. En dit was hem alweer. We zijn in twee uur zijn we de wereld overgereisd via de radio. We zijn uh, geweest in uh, Frankrijk, Amerika, Argentinië, Zwitserland, Colombia en Bolivia. En we gaan. Uh, oh ja, we krijgen trouwens een bericht in de app. In Chili luisteren ze ook. Alfred, die we ook regelmatig hoort in dit programma. Die zit te luisteren in een ziekenhuis in Chili, want hij heeft net een kerngezonde zoon. Tobias gekregen. Alfred, Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan, jongen. We gaan straks verder met uh, druk te maken op deze zender. Vannacht niet met de druk te maken van uh, de BNM vara redactie Luxarneel. Ik blijf gewoon nog even zitten. We hebben dus nog een volle twee uur te gaan. Tot vijf uur gaan we door. Slapen is voor mietjes. We gaan het hebben over het nieuws van deze week. Meer kan ik daar nog niet over zeggen, wat we straks allemaal gaan doen. Het wordt spannend. Bellen kan via 0800-1121. Of reageren via de Radio 1-app. Dat mag natuurlijk ook. Straks, na het nieuws van 3 uur, hoor je dus druktemakers met mij. De wereld van Bia is er volgende week gewoon weer. Tot dan!